Ga jij naar de trein? Ja. Op de heenweg... ben ik hier... door een zwerver... nat gespoten. heel... onaangenaam. Bedreigend. Heb je nog iets gedaan? Afgevecht. Dat is inderdaad het enige in zo'n geval... Ben jij uh, al, al met vakantie geweest? Volgende volgende week. Ah. Ja. Waar naartoe? Of niet? <laughs> met de auto. Met de trein en dan euh, lopen. Ik heb geen auto. Ik heb ook geen auto. Nou... Jij moet rechts. Ja. En jij links. Tot 25 november, misschien. Misschien. Ik kan het nog niet zeggen. Ik zal wel zien. Ook weer kunnen we niet over de hoogvlakte. Wat wou je dan doen? Toch niet blijven? Je gaat hier toch niet blijven en dan tussen de middag hier eten zeker? Dan weet je wat minder. We denken niet over. We gaan weg. We zijn toch niet van koek? Maar als ik met dit weer niet weg wil. We gaan weg. Ik denk er niet over om nog een dag te blijven. Je je ik doe dit onder protest. Zo kan het niet. We gaan schuilen! In de kerk. Het wordt al lichter. Het is al bijna droog. We gaan weg. Waarom zeg je niet? Is er iets? Dus niets. Je bent ook niet vrolijk. Hm. Toen we uit je weggingen, was je veel vrolijker keek je om je heen toen zei je kijk eens wat mythes je zegt niets je kijkt niet eens om je heen ik ben niet elke dag dezelfde nee. kun je niet zeggen wat er is Ik wou dat ik een muts had. Je hebt toch nooit een muts gehad? Vroeger had ik mijn capuchon nog. Die heb je nooit gehad. Als het zo koud was, had ik die op. Kan ik me niet herinneren. Waarom klaag jij ineens over de kou? Dat je vroeger toch nooit? Ik heb het koud. Vroeger vonden we dat alle twee fijn. Ben ik de enige die dat nog fijn vindt? Net als vroeger. Ja. Is er nog iets gebeurd? Ik ben terug. Ja, ga even zitten. Ik heb bericht gekregen dat het ministerie, ons instituut met nog een paar anderen, heeft aangewezen voor een doelmatigheidsonderzoek door bakkenist en spits. Deetman denkt dat hij op die manier 123 miljoen kan verdienen. Tjonge. Ik weet ook niet wat ik daarvan denken moet. Gunstig is het in ieder geval niet. Wat moet ik me daarbij voorstellen bij zo'n doelmatigheidsonderzoek? Daar krijg ik nog nader bericht over. Maar in ieder geval een kostenbatenanalyse. Wat kost een personeelslid en wat brengt het op? Hebben wij dan baten? Hangt er vanaf wat je daaronder verstaat. Het is nogal wat. Ik zal proberen om die mannen zoveel mogelijk op mijn kamer te houden... ...maar ik kan me voorstellen dat ze ook een tijdje met de afdelingen willen meelopen. Mm -hmm. In dat geval zullen we onze mensen behoorlijk moeten instrueren. Geen afwezigheden, geen lange middagpauzes, geen geklets... ...en iedereen moet precies weten waar hij mee bezig is. Dat is geen probleem. Op jouw afdeling niet, maar er zijn ook zwakke plekken. En ik zal een formatieschema moeten maken met bij iedereen een nauwkeurige omschrijving van zijn functie. Kun jij mij die voor vrijdag bezorgen? Je bedoelt administratief, ambtenaar, wetenschappelijk ambtenaar? En hun specialisaties. Specialisaties hebben ze bij mij niet, behalve de nooie. Dat kan niet. Iedereen heeft een specialisatie. Bij mij niet. Dat is een onderdeel van mijn beleid. Ik vind dat iedereen op zoveel mogelijk terreinen thuis moet zijn. Het vakgebied is te groot om ons specialisatie te veroorloven. En bovendien komt het hun onderzoek ten goede als ze zo breed mogelijk zijn opgeleid en regelmatig switchen. En waarom geldt dat dan niet voor de Nooien? Daar gaat het ook voor, maar die kan daar niet tegen. Die wordt gek als ze moet omschakelen. Maar kun je dan ook niet pro forma specialisaties opvoeren... ...dat die mannen tenminste een indruk krijgen van wat er bij jullie gedaan wordt? Dat wil ik wel in zijn algemeenheid beschrijven, dat heb ik trouwens al gedaan... ...maar niet gekoppeld aan mensen. Daar ben ik principieel tegen. Ik moet daar nog eens over denken, maar ik ben bang dat dat niet kan. En toch hecht ik er veel belang aan. Heb je Vreeburg al geschreven? Huh? Uh, volgende vergadering is hij erbij. Mooi. Dat was het? Dat was het. Praat hier nog niet over, ik deed het mee in de jaar. Zo, ben je toch terug? Ik ben terug. Ik dacht dat jullie nog wel in Parijs zouden zitten. Met die spoorwegstaking. We zijn terugkomen vliegen. Dat was overigens bijna net zo duur als de hele vakantie. Is er hier nog iets gebeurd? Hier komt die inktlab. Ik geloof van Joop. Verdomtijdig. Hoe was je vakantie eigenlijk? Storm en regen. Maar verder wel mythos. Heb ik die inktlab voor jou gehad, Joop? Dag Lien. Dag Maarten. Dan hoef je eindelijk je pen niet meer aan je broekzak af te vegen. Het Verdomd eigenlijk. Hoe heb je het gehad? Regen. Vanaf de eerste <laughs> dag tot de laatste. De laatste dag zijn we in noodweer uit de bergen afgedaald naar de vlakte. Ik geloof niet dat we ooit zo nat geweest zijn. Ja. Ik heb het gezien op de weerkaarten. Heb je erop gelet? Als ik er toevallig aan dacht. Lien volgt je op de voet. Hoe is het hier gegaan? Goed hoor, maar weet je dat Bart nu in de kelder is gaan zitten? In de kelder? Waarom? Oh. Dat weet ik niet, dat is echt Bart. Misschien vindt hij dat hij geen recht meer heeft op zijn bureau, nu hij niet meer in dienst is. Mm -hmm. ja, dat vindt hij, maar dat is natuurlijk onzin. <laughs> het is toch een rare druif hoor, neem me niet kwalijk, maar hoe verzin je het? Ik heb nog nooit iemand ontmoet die zo stipt is als Bart. Nou, een beetje minder mag ook wel zal eens gaan kijken. In ieder geval zeer bedankt voor de inklap. Antlip. Ik hoorde dat Bart in de kelder is gaan zitten. Verbaas je dat? Nee, maar ik vind het wel verdomd vervelend. Jaring wordt 21 oktober gehuldigd in het Singer Museum. Zijn radioprogramma bestaat 25 jaar. Is Jaring eigenlijk beter? Niet dat ik weet. Maar zijn radioprogramma doet hij nog wel? Nee, ik dacht van wel. Als hij 21 oktober doet, maar beter is... Heb ik ook zo'n uitnodiging? Nee. Alleen Balk en Flip de Fluiter en ik. Dat is toch te gek? Iedereen op het muziekarchief werkt er mee. Dan moeten we toch met z'n allen naartoe. Van, van, van wie komt die uitnodiging? Van de Nos. Ik zal de Nos bellen. mag ik hem even houden? Mm -hmm. Dat is toch een rare man? De een is nog gekker dan de ander. Misschien ligt het wel aan jou. Oh, ongetwijfeld. Nou, maar eerst even naar Bart, als jurist tenminste. Waar zit hij in de kelder? Onder de voortrap. Onder de voortrap. Dag Bart. Hé, hey, dag Maarten. Ben je alweer terug? Sinds gisteren. Hoe is het hier? Heb je een goede vakantie gehad? Niet zo'n best weer, maar verder wel goed. Is het hier niet te donker... Het is een beetje donker. Maar Klaas Sparreboom heeft beloofd dat hij een snoer zal aanbrengen voor mijn bureau. Je hebt die schrijfmachine hier toch niet zelf naartoe gebracht? Dankjewel. Nee, dat heeft Gert voor me gedaan. Dat was heel aardig van. Um, ik vind het natuurlijk best dat je hier zit. Maar je bureau blijft van jou. Ik zet er toch geen ander. Uh, dat is heel aardig van je. En Ik vind het zelfs... Het is prettig als je daar zit, omdat er altijd dingen zijn waarover ik graag je oordeel heb. Ik vind het heel aardig om dat te horen, maar ik denk dat ik er toch geen gebruik van zal maken. Dat hoeft ook niet, als je maar weet dat je welkom bent. Je zult met open armen worden ontvangen. Dank je. Heb je nog even? Wat vind je daarvan? Van een akker, generalist, schenk. Generalist, Müller, generalist, ja. Wichelaar, generalist, De Nooie. <laughs> voeding, kiepen, generalist. Ja. Vind je die geweldig? <laughs> Ik vind het meesterlijk. <laughs>